10 uur, Herman Vriend met het NOS-journaal. Koningin Beatrix en haar familie beginnen zometeen aan een wandeling door het stadje Torn in Limburg. In het centrum zijn vanwege Koninginnedag allerlei activiteiten georganiseerd langs de wandelroute van de Koningin. Rond 11 uur reist het gezelschap door naar Weert, een rit van ruim 20 kilometer. Ook daar is een wandeling door het centrum met muziek, spelletjes en voorstellingen.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 Vanwege de overlast had de burgemeester extra controles aangekondigd... op alcohol en op de scooters. Rond vijf uur vanochtend trok de groep jongeren naar het huis van de burgemeester. Daar staken ze spullen in brand en ook gooiden ze met stenen. De politie veegde uiteindelijk de straat bij het huis schoon. Daarbij zouden ook jongeren zijn geslagen omdat ze bleven zitten. Negen mensen zijn opgepakt en rond zeven uur was het weer rustig in Urk.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 Te zeggen dat de organisatie hulp zal krijgen van opstandelingen... die gelieerd zijn aan Al-Qaeda. Vermoedelijk blijven zelfmoordaanslagen... een belangrijk strijdmiddel van de Taliban. Het weer. De zon schijnt volop en de temperatuur loopt snel op. Vanmiddag wordt het 17 graden op de Wadden en 22 in het binnenland. Er staat vrij veel wind uit het Noordoosten. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1... Koninginnendag op 1. Voor wie had Roos Moroos meegenomen? Voor alle prinsessen en voor de koningin. Rechtstreeks vanuit Limburg. Radio 1 is de Olie. Live nu de Rutte Stadje Kees Boonman en Wieke van der Wijn. Ja, hartelijk, uh, hartelijk welkom vanuit Toren. Wij hebben hier aan tafel ondertussen modejournalist Ainook Tan. En zometeen gaan we met haar de ins en outs bespreken van de koninklijke uitdossing. Verder nog steeds aan tafel Hilders van Ditshuizen, Historica... en onze extra speciale Koninklijke Radio 1 Hofdame gedurende deze hele ochtend. Ook Tony Joossen, stadsgids van Torren, die is er nog. En aangeschoven Ger Koopmans. Hij is uh, lid van de Tweede Kamer van het CDA en een echte Limburger, hè? Zo is dat. Ja, u bent trots vandaag. Ik vind het wel mooi, ja. Het is, nog, het is nog niet druk, hoor ik. Is dat nou een beetje pijnlijk of niet? Nou, dat is denk ik ook Limburg. Ja? Ja, zeker. Zo? Nou, ik denk dat uh, Limburg van oudsher een gebied is... waarin de identiteit veel meer in het Limburger zit... Dan, dan, uh, dan dat er iemand uh, oranje gezind is. Ja, dat zei G. Rijnders ook, uh, ja. ook net al. Die zei, ik voel me toch in eerste instantie Limburger. En, ja, precies. Uh, ja. We zijn best voor de koningin, maar we zijn allereerst Limburger. Ja, nou goed. Daar hebben we het zo meteen misschien nog over. Verder natuurlijk muzikant, zing, zanger G. Rijnders. Uh, we spraken net al even met hem. En hij gaat zo meteen ook nog uh. een uh, mooi lied zingen dit uur. Uh, maar eerst eventjes naar de verslaggevers. Uh, Jeroen Wilaert. Ja... Die kijkt, die kijkt naar een bus die hier aan de voet, aan het begin van de Waterstraat uh, wordt geparkeerd. Auto's daarachter, allemaal heel deftig. En dirigent Erik Somers die nu aan de Harmonie Sint-Michaël teken geeft voor de Royal Entrance. Luister maar. De koningin stapt uit, geef uh, handen schudden met uh, burgemeester Straus, met commissaris van de koningin Leon Frisse. Uh, ze heeft een uh, donker bruin mantelpak aan. Willem-Alexander kroonprins gevolgd in een uh, lichtbruin kostuum. Met uh, prinses Maxima en ongeveer dezelfde tinten. Margriet weer wat roziger. En die gaan dus nu allemaal, Johan Friso, Constantijn, Maurits, allemaal uit die eerste bus. Zometeen komen ze dan hier bij het plantsoen aan waar de harmonie speelt. Kom, laat ze even horen met hun blaasmuziek. <tied> voorste koningin uh, betreedt nu de waterstraat, loopt nu die straat in, krijgt uh, boeket aangeboden door Bente Huntjens. Vandaag, op Koninginendag, is ze negen geworden. En dan staat Janneke Hermans klaar, en Sander Schijvens, en Annick de Pot, en Maaike Linsen en Verena Hanen om de andere prinsessen allemaal een boeket te geven. En de harmonie gaat door. te zien wat er gebeurt daar bij jou, Jeroen, op een groot videoscherm dat hier, dat hier hangt. Uh, wat vindt u ervan, als iets zo ziet? Ik ben uit Duitsland. Uit Duitsland? Ik ja, zijn zei er dus ook, uh, dat meneer. Hoe vindt u ervan? Geweldig. Geweldig. Komt u uit Torn? Nee, ik kom uit de landgraaf. Ja, het landgraaf. Het landgraaf. U zit hier heel rustig op een muurtje, ja. want het is eigenlijk best wel relaxed. Het is niet, niet zo heel druk. Uh, ik vind het uit, maar het tamelijk druk is. Oh ja, het, ze hadden meer verwacht. Ik sprak net zojuist een politieagent in. Die had ook verwacht dat er meer mensen zouden komen. U ik moet het nu nog even beschermd zien. Hoe vindt u dat het eraan toe gaat? Prima. Ja, Mark, we gaan even... Even naar de burgemeester luisteren, denk ik. Dat is toch wel aardig. nog meer leven. Hij wacht even tot alle prinsessen op het podiumtje in de Waterstraat hebben plaatsgenomen. En ik kan het vaderland vertellen dat er toch prinsessen, waaronder Mabel, zijn, op hoge hakken. Hoge hakken. De burgemeester. Van harte welkom in Limburg, welkom in Toorn. Ik ben heel erg blij dat onze gemeente Maaschouw... Vandaag uw gastheer mag zijn voor de 2011. Alles is in het werk gesteld om er een mooie dag van te maken. En ik ben er zeker van dat het enthousiasme wat u zo tegenkomt, dat het ook op u zal overslaan. En de mensen thuis voor de televisie, die zullen de passie van Toon gaan voelen en beleven. Wat gaan we doen de komende uur? We hebben een actief oranje Ja, nou ja, wat gaan we doen de komende uren? Nou, dat ligt wel een beetje voor de hand, maar uh, vooral, uh, we gaan er veel over vertellen. Een prangende vraag, want dat is natuurlijk toch uh, omdat we Ainouk Tan hier aan tafel hebben. Uh, mevrouw Tan, u bent uh, specialist op het gebied van de mode. Uh, ik ga niet samenvatten hoe iedereen eruit ziet, maar laten we bij de majesteit maar eens beginnen. Ja. Nee, ik, vind het, uh, ik vind het best leuk allemaal eigenlijk. Het, ik, het het, eerste, het beschrijft. Ze het, het heeft een donkerbruin pakje aan met een, uh, een frivole mouwen en een frivole onderkant. En uh, uh, Ik vind het vrij donker voor dit weer, maar er zit is, het is het ook een leuk motiefje op. Uh, het heeft een beetje het silhouet van wat ze altijd heeft. Dus iets uh, breder bij de schouders en iets uh, uh, ja, bij het middel wat, wat strakker getrokken. Uh, maar ik vind het. De, ze heeft hele brede mouwen en hele brede, zwierige uh, uh, dingetjes bij haar, bij haar knieën en bij de bij armen. Dat ja, vind maar, ik wel heel erg leuk. Ja, leuk. Maar maakt het niet wat breed, zeg ik als amateur op dit gebied? Nou, nee hoor, dat vind ik niet. Nee, ik vind, het, ik, vind het wel, uh, ik vind het wel wat hebben eigenlijk. Ze ziet er leuker uit dan de, de koningin de, de, gisteren. De, de queen met dat gele Queen pak. mom. Yeah. Maar dat was natuurlijk ook een hele andere gelegenheid. Kijk, dit is een, dit is ja. een feestelijke gelegenheid. Nu, ze gaat veel met haar armen doen. Ze gaat veel boeketten aanpakken. En ze loopt ook veel. Dus ik denk dat dat pakje daar ook een beetje op gemaakt is. Want er zit er dus een bepaalde ja, zwierigheid ja. in bij de, ja. bij de knieën en bij de armen. Ja, en dat, ja, dat maakt dat, het wel heel is, erg leuk. Dat is op zich wel logisch. Nou is natuurlijk bij de koningin altijd de hoed. Een belangrijk onderwerp. Ja. Beschrijf ja. de hoed. Het uh, is een bruine hoed met uh, wat, wat, wat, wat glitterrandje erop. Ach, nou ja, het is niet zo heel veel speciaals. Ik denk ook dat je met al die frielen bij de arm en bij de uh, benen... niet te veel met die hoed moet doen. Want anders wordt het een beetje too much. Als bij niet... Margriet, waar we zo meteen uh, nog even op ja, komen, hoop ik. Oh, nou, uh, Maar, maar, maar die, die hoed, ik heb altijd het idee dat al die uh, hoeden uh, al jaren hetzelfde zijn... Ja. alleen in andere kleuren of ziekteverkleuren. Ja, dat, dat, wilde ik dus, dat was eigenlijk <laughs> mijn omschrijving ook. Hm. Ja. Oh. Daar heb hij helemaal niks over te zeggen. Ja, maar dat is haar uh, kroon. Weet je, dat is haar... Kijk, wat, wat belangrijk is natuurlijk voor een koningin... Uh, uh, voor iedere koningin, voor, voor, voor ieder staatspersoon... is dat het een beetje een herkenbaar iets blijft. Hè? Dat mensen denken, oh, dat is de koningin. En uh, hm. mensen hebben behoefte aan herkenbaarheid. Ja, ja, en, dus, uh, dus als zij een, zou, een andere hoed op zou hebben, zou het de mensen te veel doen schrikken? Nou, dan dat, dat, dat zou het over die hoeten hele dag gaan. En helemaal niet meer over de inhoud. Nee. Precies. En maar zei, die, die, die schoenen, Jeroen Willert zei al, ze hebben zich niet uh, uh, aangepast aan de keitjes van, uh, van Toren Ze hebben gewone hakken aan. Maar ik zie de koningin ook niet echt met platte schoenen dan in je loop, of wel? Dat ja, dat zou het best kunnen, denk het. ik. Met een klein hakje. Ja, en, en, en, en, ja wel, dat kan best een ja. kort hakje. Nou, ja. Maar goed, uh, prins. Uh, is Margriet. Want je... Ja, jeetje. Vertel. Ik, uh, ik, ik vind het hartstikke frivol Ik vind het bijna... Uh, ja, in, in normale modekringen zouden ze dat denk ik betitelen als een beetje toch een wandsmaak. Ik vind het op, opvallend, oh. want magriet ziet er altijd heel chic en statig uit. Ja. Um, maar ik vind het toch een beetje een raar. Het is zoveel. Het is bijna carnavalesk. Maar waarom? Het is... Want nou, mensen kunnen het misschien niet zien. Nee, hè? precies. Ze kunnen het inderdaad niet zien. Het is, het is radio. Um, ze heeft iets, een roze grote rok aan. Uh, Fructie, een zwierige ja. rok. En dan een, een, een colbert erop. Wat breed. Met balletjes. Witte balletjes. En daarop er hartstikke nog in een witte hoofdstuk. Balletjes. Die witte balletjes. Ja, maar in, in. Het is natuurlijk. In is ook zo'n soort ding. Als het je niet staat. dan maakt het helemaal niet uit. of het in oh, is of uit. Oké, okay, fijn. Dat noteer ik even. Dat maar ik later. vind het dus. Het, nee, in normale modekringen. nogmaals. zouden ze zeggen. Nou, dat, dat ziet er. dat is too much. Het is te veel. <coughs> maar ik. Persoonlijk vind ik het omdat het zoveel is en omdat het eigenlijk samen een beetje grappig is, vind ik het hartstikke fantastisch. Oké. Okay. Ik vind haar uh, echt de topper vanavond. En, en, oh, en, en, en prinses Mabel, die is in het Ja, die is prachtig. Ja, Mabel, die moet ik echt eerlijk zeggen, die heeft het meest verstand van mode. Ik weet niet wat ze verder. Uh... Uh, doet of, uh, maar zij is, is echt zij is, is toen degene die getrouwd is met uh, of getrouwd is in Victor en Rolf. Dat zijn eigenlijk ook... de enige goede uh, modeontwerpers zijn die wij in Nederland hebben. En ze ziet er nu heel galant uit, heel dus chic. Ze loopt op hele hoge uh, hakken, gevaarlijk, spannend, maar wel leuk. Ja, prachtig. Ik Zou dit nou ook weer Victor en Rolf zijn? Het zou best kunnen, want, zien, want er, zit een, er zit een strik dus, achter. Ja. Uh, dat ja. is een beetje hun, hun keurmerk, zeg maar. Of waar je hun ontwerp aan kunt herkennen. Maar het is gewoon ontzettend charmant. He, als je haar bijvoorbeeld ook zet naast uh, de twee andere dames... Uh, Maxima? Uh, nou, nee, niet, niet Maxima. Nee. Uh, Annette, volgens mij. En Marilène. En Mar nee, ja, Mar Marilène vind ik een beetje tuttig. Maar um, uh, de, de, de twee schoondochters van de... En mee. En mee, ja. Dat zit er Anita. heel. En Anita, inderdaad, dat is het. Dan zie je er heel gewoontjes uit vergeleken met Meibo. Kijk, ze is echt een, een hele. Uh, ja, dat heeft iets, iets heel gracieus. Iets heel... Het zit mooi. Mm. Hè? En dat, dat zie je bij bijvoorbeeld. Marilène heeft iets paars aan, dat jurkje wiebelt een beetje. Maar bij haar zit het gewoon als gegoten. Ja. Het is, en en nog heel even maxima. Ja, ik vind het voor maxima. Uh, ik vind het sowieso allemaal een beetje statig. Uh, Maxima heeft een beige truisje aan een wollen trui... met een, een wat frivole, frelle rok eronder. Ook bruin, dus camel met bruin. Ik weet niet precies wat voor schoenen ze aan heeft. Uh, nee. Het maar is dat... wat chic, wat statig. Vorig jaar had ze hele leuke, gekke... Uh, een jas aan die mij doet deed denken aan een jas van koeienprint. En dat vond ik zo grappig. De dag koeienprint, gezellig. Okay. Neem jezelf ook een beetje op de hak, weet ja. je. Dit is nou. serieus. En ooit we, is ze ook eens een keer in een spijkerjasje verschenen, kan ik me herinneren. Dat ja. vond iedereen ook toen maar zo zo, of niet? Nou, kijk, de, de Maxima moet zich ook natuurlijk een beetje identificeren uh, met uh, de, de normale vrouw. Want dan kunnen mensen denken, oh, dat kan ik misschien ook zo worden zoals Maxima. Dus daarom ja. heeft ze ook zo'n spijkerjasje aan. Want ja, die hebben ja, een, een normale gemiddelde achter. Nederlandse vrouw op de fiets aan. Hmm. En, uh, maar dat was natuurlijk eigenlijk helemaal geen gezicht. Het is dus gewoon een soort politiek uh, wat daar bedreven was. Oké. Okay. Nou, wij, gaan, wij komen zo natuurlijk ook terug op uh, de mannen die hier rondlopen. Want zeker de kroonprins valt, uh, dat valt mij zelfs al op, zeker uh, qua mode iets over te zeggen. Maar we gaan even naar de stem des volks. Het oordeel van de mensen die langs de kant staan. Mark Hamer. Ja, precies. Want uh, er staan hier vier dames uh, om me heen. En ik moet zeggen, uh, de, de hakken werden zojuist in beeld gebracht. En toen hoorde ik opeens naast me roepen, oeh, de hakken. De hakken zijn erg hoog, maar ze hebben nog niet vaak een toren gewandeld. Nee, precies, maar ze waren gewaarschuwd, heb ik gehoord. Dat klopt, ja. Er zijn speciale hoesjes ontwikkeld voor de Romeinen, dus, uh... Ja, maar wat vinden jullie, hoe vinden jullie dat ze eruit zien, de prinsessen? Ja, heel, heel mooi. En de koningin? Ja, mooi. Ja, vind het stijlvol, zoals altijd. Ja, stijlvol, maar niet, het springt er niet enorm uit, hè? Nee, maar dat wil ze ook niet. Nee. Het hoeft ze ook niet. Ze is, ze, is, is er gewoon omdat ze koningin is. Ja. Ja. En wie vindt u het meest opvallen? Het meest opvallen vind ik prins Willem-Alexander. Absoluut. Nou, ik vind hem gewoon erg mooi gekleed. Maar ook als eh, een van de jonge heren in de damesgezelschap natuurlijk. Ja, geen ja. blauw pak aan, maar wel een beetje kekenkleur. Ke ja, kekiekleur. Ja, ik ga helemaal met de trend mee. Hè. Zo hoort het. Ja. Nou, het, het, in ieder geval op straat is het hier dus goedgekeurd, de kleding van het koninklijke Huis. Nou, dat is een uh, hele geruststelling. Uh, uh, Jeroen, even naar jou. Jij loopt vlak bij de koningin. Ik zag en hoorde dat zij iets met een uh, grote vogel deed. En dat heet geloof ik een valk, hè? Ja, nou ja, ik had het er straks al over, die oude ambachten. En ja, dat hoort ook wel bij uh, ja, die, die, die half middeleeuwse uh, sfeer van toren... Overigens heb ik er op dit moment geen zicht op. We moeten achter de koningin blijven. Maar zij zal uh, uh, nog wel meer van dat soort uh, traditionele personen, oude ambachten, passeren: wasvrouwen, een mijnwerker. Uh, allemaal verbeeld door. Uh, levende standbeelden. Ik heb ze daar straks al een beetje zien hangen in zo'n limburgs hofje. Nou, het was toen nog niet echt standbeeld, maar uh, nu passeren ze ze echt. Uh, je kent ze van uh, de Dam in Amsterdam, maar ze staan nu in Torn. Een zo wasvrouw, zo'n mijnwerker, witkalker, we hadden het al over het witkalker van de huizen en de klepperende kinderen en dan nog Kees de stiftvrouwen. De ben stiftvrouwen, benieuwd. dat uh, is iets wat ons uh, eeuwig naar vandaag zal bijblijven. Tot zo, uh, René naar van de lippenstiftvrouwen. Ja, de lippenstiftvrouwen, ja. Nou, ik zie ook nu dat ze hebben met die valken dus bezig zijn. Hij noemt het als een middeleeuwse bezigheid. Maar de een maand geleden waren de koningin en willem Alexandra en Maxima in Qatar... We hebben ze precies hetzelfde. hebben ze ook die valken op hun hand gehouden. Want daar is de valkenjacht ontzettend in. En wat wij, zeg maar, racen met auto's. Zij willen valkenjacht. Ja. Dus toevallig hebben ze dat net gedaan. Dus niet zo middeleeuws. Het is een hele actieve Arabische okay. sport. Ja, dat zien wij even, passant hier ook nog op ja. een, uh, op op een scherm. Beelden. Het is zwaar, hè, zo'n vogel. Het is ja, heftig. want die dat, moet je dat dus dat ook een, een handschoen vasthouden ja. En dan moet je heel erg oppassen, want het zijn dus roofvogels. Maar dat vond toen, de koningin vond dat ontzettend leuk. Je zag toen in Qatar dat ze dat dol vond. Ja. En nu doet ze het toevallig een maand later. Dan doet ze het nooit. En nu binnen een maand twee keer in Qatar. en in Tormen. Maar was dat vroeger ook niet een koninklijk Bezigheid. Ja, een vastelijke vorstelijke bezigheid. Ja. En, dat is eigenlijk heel, heel, en dit waren natuurlijk hele hoogadelijke stiftsdames hier in Torn. Dus dat zal er wel mee te maken hebben. Want hier waren allemaal prinsen en prinsessen, prinsessen die hier stiftdames waren. Aha. Dus dat die valkenjacht hier was. Is dat zo, Tony Ose? We zagen zag het net uh, hadden het over de kleding. Ja. Maar ik wou net zeggen, daar is hele oude kleding. Waren, u hebt net kunnen zien, die ja. leuke dames in uh, de kleding van 1700. Ja. De stiftdames ja, die ja, met de valken de bezig waren. Stiftdames. Buiten dat, een mooi verhaal. Over de valken, want uh, u bent in uh, Arabië geweest. Een leuk verhaal uit de 14e eeuw was dat daar een sultan een bourgondisch edelman gevangen had. En daar stonden 200.000 uh, gouddukaten op zijn hoofd. Oh. Los geld. Hij, was, uh, hij accepteerde dat niet. Wat hij wilde was 12 witte geervalken hier uit het westen. U ziet hoe belangrijk het daar is. Ja, ja. Nee. Uh, Jeroen Wilaard, jij. Ik wil ja, even ik, iets vertellen. Ik, ik, ik zie ze vliegen. Of uh, ik zie hem vliegen. Uh, wat, uh, en uh, ik zie ook hoe uh, Pieter van Volloven hem nu fotografeert. De valk. De valk. Net uh, van uh, de, het beschermleer om uh, de schouders van de valkenier. Uh, opgestegen naar een muurtje. En weer terug. Allemaal keurig gedresseerd. of zijn middeleeuws. Of, of heel modern. Doet er niet toe. En jullie hadden het over een vrouwen met lippenstift. Nou, ik, ik heb haar gevonden hoor. Hier. Hier staat ze. Met een T-shirt met daar op borsthoogte de tekst doe mee, Maurits maar, hè? Ja, hallo. <laughs> dat... Echt Maurits? Ja, Maurits is wel heel erg leuk, toch? Dat moet hem zijn, hè? Ja, dat moet hem zijn. Dat lijkt hem wel een beetje op, toch of niet? Oh, het is Maurits naast je. Ja. ja. Dat is jouw Maurits. Ja. Allemaal in het oranje. Hier staan ze, een koppel met uh, het Wilhelmus op hun oranje T-shirt. Waar, waar komen jullie weg? Waar komen jullie vandaan? We komen uit Leiderdorp. Tussen Den Haag en Amsterdam in. Dat klinkt ook al niet erg Limburgs, hè? Nee, dat klinkt niet Limburgs. Het heel nee. de Westen. Jullie allemaal? Ja, ja. Ieder allemaal jaar. Ja. Ieder jaar? Ieder jaar, ja. Dus ook Woutrichem al gedaan en Zeewolde ja. en Makkum... Ja, allemaal geweest. Alle dorpjes gaan we af. Niet de grote stad, maar de dorpjes. Ja. Wat trekken jullie daar zo in? De gezelligheid en ja, het Koningshuis. Toch? Ja, toch wel. En dan vullen jullie er toch redelijk op hier uit Leiden dorp? Want ja, Jullie kunnen dat beamen. Het is wel eens drukker geweest in zo'n dorp, hè? Het is wel eens drukker geweest. Maar volgens mij hebben ze het al vrij vroeg afgesloten, daar dat je hier niet meer kon komen. Dus ik denk dat het verderop in het dorp drukker is. Ja. Nou, dat zal Mark Hamer zo kunnen bevestigen. Ja. Maar, eh, nog even, jullie hebben dus geen problemen gehad om hier te komen. Want oh. jullie zijn zulke ervaren Maurits en Beatrix Watchers. Geen enkel probleem. Hoe hebben jullie het dan gedaan? Ja. Ja. Campertje gezet, neergezet? Nee. Vanochtend om uh, vijf, uur in, uh, vijf uur half zes in de auto gestapt.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 de koningin op te wachten. Ja, precies. Ik sta in, uh, in de Hoogstraat. En uh, ja, de mensen zijn hier eigenlijk in afwachting wanneer nou de koningin komt. Volgens mij is ze om de hoek. Ik heb gisteren de generale repetitie meegemaakt. En uh, aan geluiden die ik zojuist hoorde, geloof ik dat ze wel al vlakbij zijn. Er wordt hier gezongen. Wat zijn we aan het zingen? Loewe de klokken. Loewe de klokken. Loewe de klokken. En wat dat wil zeggen... Eh, uh, de, de luidende klokken. Ah, dat bent u aan het doen. Heel helder, heel helder. Ziet u er al eigenlijk? Even oh Nee, u... niks. Nog niks? Nee. Ik hoorde er wel om de hoek al wat geluid, wat muziek aankomen. Dan zou het wel zo hier zijn. Ik denk het wel. Wat Wacht het af. We waren <laughs> even de stiftkerk <laughs> achter ons aan het. Uh... Ja, ja. We wachten He? af. Ik zie ik er zie nog niet. Ik zie nog geen hoedje. Ik zie wel bewegen van politie. Maar de koningin is er nog niet. We wachten. Ja, dankjewel uh, Mark. We gaan hier aan tafel nog even uh, in, verder in op de, de kleding. Uh, Aynoek Tan is hier nog. Uh, zij heeft zich net al uh, geuit over de kleding van de, de dames. Maar hoe is het met de heren? Ja, dat, dat meisje wat daar net uh, langs de kant stond, die had natuurlijk helemaal gelijk. Ja. Dat, uh, wou, dat, is, dat is een ontzettend knappe, knappe vent. En dat komt mede door zijn pak, want die is hartstikke goed gesneden. Heel anders dan bij Willem-Alexander bijvoorbeeld. Dat maakt hem altijd een beetje plompig, vind ik. Ik weet niet wie die pakken ontwerpt, maar dat kan absoluut beter. Maar zou het ook niet komen door zijn iets stevige postuur kan, van de laatste kan, tijd? Kan, maar een, een, een pak dat, dat, dat kan heel veel doen met een lichaam, hoor. Ja. En als het iets strakker, ja. mooier gesneden is... Dan Zoals we hebben... ik nu... Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja. Maar hij heeft een beige pak aan. Cakey, zoals sommige mensen zeggen, met een paarse... De kleur is wel heel stropdas, mooi. He? Met de paarse stropdas, ja. Um, ik vind de kleur wel heel mooi. En het past ook heel mooi bij Maxima. Het past goed bij zijn haar. De kleur is goed. Maar ja. ik weet niet, de pasvorm heeft toch altijd iets. Uh, dat, dat, dat, dat zit niet helemaal. De, hoewel dit pak weer meevalt hoor, in vergelijking tot andere jaren. Maar ik weet zeker dat als hij. Een pakkenmaker van Maurits zou hij even mee moeten praten. Dat het ons toch een stuk beter wordt. Maar dat zou hij toch ook uh, kunnen vragen? Daar moet er iemand op letten. Nou, Alexander moet wel zeggen: ja, zit het pak wel goed aan degene die het maakt? Ja, nou ja, ik weet niet of hij dat, uh, misschien ziet hij dat niet of vindt hij dat niet belangrijk, ik weet het niet. Hè? Mensen, kijk, bijvoorbeeld het is een verschil tussen Italiaanse pakken en Franse pakken bijvoorbeeld, die zitten gewoon anders dan, dan, dan ook mensen. Dat zie je ook aan de manier waarop Nederlanders zich kleden en waarop, ze, waarop de, de gemiddelde man zich in Italië bijvoorbeeld kleedt. Maar die, die, dat zijn toch geen confectiepakken die die prinsen aan, aan dragen, neem ik aan. Hoe komt het dat wij nou bijvoorbeeld van die vrouwen wel weten wie de ontwerper is van die kleding en bij die mannen niet? Ja, mannen is, zijn toch een beetje, het ziet er natuurlijk wat eentoniger uit. Um, en dat is een beetje een ondergeschikt kindje. Uh, wat, wat wel in de modewereld sowieso nu is, is dat er veel meer mannenbladen komen. Veel meer aandacht is voor mannenmode. Dus dat zal langzaam ook wel doordringen tot tot uh, het koninklijk, de kleding van de mannen van het Koninklijk Huis. Maar ik, uh, ik vind het zelf heel erg jammer. Want uh, een, pa een pak is net zo belangrijk en qua details en zo ook als, als vrouwen. Misschien is er toch wat minder aandacht voor. Ja, vanuit van, het publiek. Van, van dit huizen. Valt u nog iets op vergeleken bij voor, voorgaande jaren... aan de, de, hoe de, de dames en heren gekleed zijn? Of ja, zeg maar? ja, nou ja, een, dus een beetje zoals altijd. Is, ja. Altijd een beetje, soms, soms een beetje, ja, een beetje een modershow is het soms. Dus is dit jaar iets minder een modershow. Dat vind ik soms een beetje, dat je denkt, ja, we gaan niet naar een enorm avondfeest, zeg maar. Want het is natuurlijk toch, je moet lopen. Ja, ik vind ja. Dat, je, dat het iets functioneler, iets praktischer zou kunnen zijn. Dus ik zag nu, het, geloof ik, twee hebben een broek aan, bijvoorbeeld. Nou, gelukkig maar, ja. En die andere? <lacht> nee, ook. Nou, ja. oh, oh zo, ja. Oké. Okay. <lacht> Dus nou ja, dat denk ik wel eens. Het moet natuurlijk niet een modeshow worden van dat je ziet allemaal hele dure complexen die voor duizenden euro's... Dat... Dat vind ik soms ja. wel eens. Ja. Ik vind het ook wel statig hoor. In met vergelijking met, uh, met vorige jaren. Het is heel chic en statig. Zeker met ja. die steentjes hier. Soms moeten ze voetballen of uh, weet ik veel, Met ballen dingen doen. En dan wordt het toch ja. wel lastig. Of misschien juist heel erg leuk. Ja, want Hoop ik weet nog, Ja, ik weet nog dat. Maxima gezicht. ging schaatsen met een heel strak rokje aan in Franeker. Oh. En dat deed, dat deed ze toch maar. En ze is ja. niet gevallen met een echt. Dat vond ik geweldig dat ze dat durfde. Ja. ja, dat is inderdaad een spannend beeld om terug te roepen. Ja. Um, maar het zijn donkere pakken niet gewoon het best voor die heren hier. Die... Hey, hoezo? Ja, nou ja, die beige, ik vind het allemaal maar. Nee, het past toch bij het weer? Het past ja, heel goed ja. bij het ik weer. Ik vind het mooi zomerpak. Zo mooi... Ja, ja vind, mooi. vind ik ook mooi. Op... En ik, vind, ik wil ja. trouwens ook nog even een opmerking ja. maken over Laurentien. Want die is ook helemaal een fluore stok. Zoals de suïe van de kermis, zeg maar. Roze. Roze, ja. Ik vind het hartstikke leuk. Ik, ik, uh, ik, ik zeg hoe meer kleur en, en dingetjes oh, en hoe beter. Okay. Dat, ik vind het hartstikke leuk. Maar dat is volgens mij wel een handelsmerk van haar. Zij is altijd nogal uitbundig, toch, Laurentien? Ja, maar het is wel... Het is wel... Ze heeft dan dat, dat haar en een beetje grote mond. En, en dan ook nog dat roze erbij. Het is toch het is allemaal vrij veel en pompeus wat het een beetje gek maakt. Waar ik heel erg van hou. Dus dat viel mij op en dat vind ik dan eigenlijk toch ook wel weer leuk. Dat ze toch het lef heeft om iets, iets, uh, iets uit, uitgesproken aan te doen. Nou ja, ik vind wel, ze, ze blijven zichzelf wel trouw, vind ik. Ze, uh, ze, ze, ze, ze hebben altijd wel... Uh, ja een, een, een compleet aan of een, of een jurk waarvan je denkt van ja, die... die, Past. Ze, de, of, of die dat is hun eigen stijl. Ja. Ze hebben, dat vind ik wel, een hele eigen stijl. En bijvoorbeeld die paarse jurk die vind ik ook mooi, hè? Dat van Marilene? Maar, ja, vind ik toch wel. Die springt er toch ook wel uit? Nee, ja. dat is Marilene niet, hoor. Dat is uh, uh, volgens mij Anita. Oké, okay, we gaan even naar Mark Hamer. Precies, want uh, nou, je hoort het juichen om, uh, om me heen. De koningin is uh, nu uh, vlakbij... Ja, veel beveiliging eromheen, uh, moet ik je zeggen, uh, uh, en ja, voor me hier nog steeds de dames, de gezellige dames, ja, daar is ze. En op, uh, op uh, 5, 6 meter van me vandaan loopt nu uh, de koningin, vriendelijk zwaaiend, samen met de burgemeester. En de burgemeester wijst de koningin nu op dat uh, uh, muzikanten op hoog niveau zijn. Want waar we hier staan, uh, die overstemd worden door uh, de dames uh, die hiernaast bestaan. Uh, we horen de koperblazers van de Koninklijke Harmonie. De lentekrans uit Linnen en die brengen nou Baden. Dit gebeurt uh, allemaal vanaf uh, de eerste verdieping in, uh, in de huizen. En de koningin staat er even stil bij en luistert even mee. Laten we dat ook doen. loopt de koningin door. En kan er gezwaard worden naar de andere leden van het Koninklijk Huis. En daarachter loopt weer Jeroen Wielard. Ja, op de hoek van de Hofstraat bij Grand Café. Het stift tegenover restaurant Drie Kronen. Allemaal heel karakteristieke gevels. Over kleding gesproken. Dan sta ik bij drie dames, gehuld in prachtige zwarte togen... met hoge witte kragen, kappen op... De stifdames, hè? De stifdames, ja. Dit zijn ze. Dat zijn ze. <laughs> Wat heeft u daar voor een uh, dik, dikke boeken in uw handen? Nou, dat zijn uh, kerkboeken, want uh, wij hebben nu onze kerkkledij aan. Met deze kledij gingen wij naar de kerk. In ja, het zijn geen bijbels, hè? Nee, het zijn jimwebers. Gezangen staan erin. Gezang, ja. Gezang, ja. Maar niet loeiende klokken. <laughs> Ik heb u daar net... Uh, uh, uh, Laurentien en Constantijn, die zijn uh, even voor jullie gestopt. Wat wilden ze van jullie weten? Wat dit voor kledij was. Dat bij deze kledij uh, vroeger inderdaad gebruikten om naar de kerk te gaan. Dat ja. hebben wij hun verteld. Ja. Ja, ja. Ja. En het is ook zo... Stokoud en zo goed bewaard gebleven als het eruit ziet. Ja, ik denk het wel. Ja. Ja, ja. Ja. Dit is echt heel oud wat jullie aan hebben? Dit is niet echt heel oud, maar dat is wel nagemaakt zoals het vroeger was, van de authentieke kleding. Want wat zie ik voor stoffen? Het is een soort bont, hè? Dat zijn de mantels. Hier... De mantels zijn van? Bont. Ja. En de... zo lopen jullie regelmatig hier door Torum? Wij lopen regelmatig hier zo door Tanya. Als daar de gelegenheid voor is, dan gaan wij zo, uh, lopen wij zo rond. Jullie zijn de laatste drie stiftdames of zijn er toch nog meer? <laughs> nee, we zijn de laatste drie. <laughs> Oké, okay, dank jullie wel. Ik ga vanaf uh, Krankevee het stift toch weer eens uh, achter de Koninklijke Stoet aan. Ja. Dankjewel, uh, Jeroen. Uh, G. Reinders uh, die zit hier ook nog steeds klaar. Uh, G., uh, jullie gaan uh, spelen... Hè? Dus met de Southern Brass. Het, het nummer waar je het zojuist over sprak. Was nee, we dat... gaan nu het Furior spelen. Het Fur, ja, nou, dat ja. is uh, toepasselijk. Oké, okay, ga je gang. Mossanani, als je nou uitzongen, een in song, trui met een t-shirt te dromen. De vazel zunt misschien mee, al luid je nood. Ik wil droommoed, ik wil op allo. Kom, zes uur sting om. We gingen die vugel al te keer. Ze zingen zo zo, want de nabij is in de weer. Wie in het vuur, hoor, het vuur, hoor, het vuur, hoor. Daar deden we met vuur. Als de rug zei, kom er niet aan even. We winken te jagen om de eindje te geven. Zo rijdt er goed, zo rijdt er beter dan 44,34 kilometer. Ik wil het ook meteen, wat een andere keer. Vandaag fietsen we erin. Dank je wel, Gees. Zometeen dan uh, speel je nog weer uh, voor ons. Um... Gek Hoopmans ja? zit hier bij ons aan tafel. Uh, Limburger, zei u. En daarna was Nederlander. Hè? Ja, dat denk ik dat, uh, wel voor iedereen in Limburg. Ja. Ja, en daarna Tweede Kamerlid voor het CDA. Ja, precies. Ja. Als u nou dit zo uh, ziet, denkt u dan... dit is toch iets wat we nooit van zijn ganse leven uit handen moeten geven. En het moet eeuwig zo blijven. dag, zoals we dit hier zien. Ja, het op deze manier gevierd moet worden... dat is uh, aan de koningin en aan de koninklijke familie. Dat, uh, ik, ik vind het wel mooi. Ik denk dat het uh, heel goed is dat elk jaar een provincie uitgezocht wordt... waar uh, de koninklijke familie uh, in hele omvang en in volle na naartoe gaat. Dat is prachtig. Ja. Uh, kan als Kamerlid soms wel eens uitgenodigd worden op het uh, paleis bij de koningin. Dat is ook wel eens gebeurd. Ja, ik ben toevallig de vorige week nog geweest. Oh. En dat was het Koninginnedagconcert. Ik geloof dat dat vanavond uitgezonden wordt. Maar dat was meer uh, vanuit mijn verantwoordelijkheid als voorzitter van Scouting Nederland. Oh ja, want dat doet u erbij, als nevenbaan. Dat is een... Uh, dat is, ik heb de mooiste baan van de wereld, dat is Kamerlid. En de mooiste hobby van de wereld is voorzitter van Scouting Nederland. Ja, dat moeten we dan even ook snel uitleggen. Want u was geloof ik al op jonge leeftijd uh, bij de padvinderij, hè? Nee, ik ben eigenlijk nooit scout geweest. Ik ben oh, voor... nee, ik hoe ben voor... kom je daar dan bij? Gevraagd. Men wilde graag een voorzitter van buiten, vijf of zes jaar geleden. En ik vond het mooi om te doen. Ik heb een mooie baan die goed betaald wordt. En dan is het mooi om vrijwilligerswerk terug te kunnen doen. Het is een club van 120.000 leden. Oh. De grootste jeugdvereniging van Nederland. En om daarmee leiding aan te geven is prachtig. Ja. U was juist iemand die op 14-jarige leeftijd al geïnteresseerd was in de politiek? Ja. Ja. ja volgde ja, een ja, cursus met ja, ja. de Teliak? Ja, cursus parlement en politiek ja. heb ik toen gevolgd. Voor de rest was ik een normaal kind. <laughs> Voor de rest. Toch wel, ja. En, en ik begreep ook trouwens dat prinses Maxima beschermvrouwen is van die scouting. Die, die, die, die royals, die hebben iets met scouting, hè? Ja, Rijn is van dit huis weer zitten knikken, is dat zo? Ja, nou, ik was wel padvinster. Heel, heel ah. enthousiast. Ja. Ja. En die zijn altijd bescherming. Want de koning van Zweden is, is bescherming in Zweden, ja. in, in Denemarken, ja. in Nederland inderdaad. Juliana, die heette toen. Ik weet niet of ik padvinster was. Hmm. Toen kwam zij, ze heette Movavedo. Zo moest je haar dan aanspreken. Dat betekent moeder van vele dochters. Oh, dat nooit Nova Vedo. Zo sprak je haar aan, dus niet een meisje. Mova Vedo, wilt u dit? En Ach, ik was gemelde. in Denemarken op een internationaal jamboree. En daar heb ik koningin Ingrid van Denemarken beschermvrouwen... en haar dochter Benedikte de hand mogen schudden. Want ik, als, ik weet niet waarom ik uitgekozen was. Ik was twaalf of zo. Dus allemaal inderdaad die koninklijke huizen. En hoe komt dat? Ja, dat het was een beetje. Ja, het is in de jaren 30 ontstaan, met die meneer Beden Powell. En dat was dan dat sloot wel aan bij een wat de monarchie ook doet, hè? mensen verbinden, samen iets laten doen. Uh, ja, een eenheid scheppen, en dat, dat, dat hebben ze dan gesteund. En dat is nu nog steeds traditioneel, zijn ja, ze dus die uh, Ja, leiders. drie weken geleden, het uh, moet niet gek worden, zei ik zelf wel eens tegen me. Maar toen was ik ook nog gastheer van die prinses Benedicte... Ja? en, en Koning Carl Gustav van Zweden en maar. koningin Sylvia. Toen zijn we ook Mova Vedo. Nee, nee, nee. Toen zijn we ook uitgenodigd op uh, Paleishuis ten uh, Bosch. Uh, en hebben een hele dag, dus nou precies vandaag, drie weken geleden... We hebben een hele dag uh, meegemaakt als scouting met uh, uh, al die uh, prachtige royals. Ja. Even uh, toch naar uh, die bezoeken die je soms als Kamerlid hebt bij uh, de Koningin. Uh, want er wordt ook wel eens de, de, de, een deel van de Kamer wordt wel eens uitgenodigd uh, aan groep bij de Koningin. Hoe gaat dat? Nou, ik heb het uh, tot nu toe. Uh, ik, ik ben twee keer op het paleis geweest als Kamerlid. Eén keer, dat was een officiële receptie toen Hare uh, Majestad 25 jaar koningin was. Toen zijn we met de hele, de hele winkel, dus 150 e Tweede Kamerleden en 75 uh, Eerste Kamerleden, zijn we allemaal daar naartoe gegaan. Dat was op zich ook uh, uh, heel bijzonder, inclusief zo'n aankondiging met zo'n stok waarin dan uh, de la, omroep Lakei, omroept... de heer Koopmans, lid der Tweede Kamer der Staten-Generaal. En dan zwelt uw borst <laughs> van trots? Nou ja, ik moet zeggen, op dat moment uh, uh, uh, maakte ik mijn jasje dicht... en liep ik die zaal in waar Haar Majesteit en uh, de, de, het kroonprinselijk paar stond. En toen dacht ik echt, ja Gerritje, tien jaar geleden was je nou koeien dat Belken. Ja. Het is wel mooi, ja. ja. En wat, wat, Gefeliciteerd, Majesteit. Die begon met praten? Nou, op dat moment is het alleen even uh, een handje schudden. Maar later uh, uh, kwamen de koninklijke gasten met iedereen even praten. We zijn daarna, want er is heel lang een tijd geweest... dat uh, die ontvangsten met die kleine groepjes niet meer plaatsvonden. Omdat er uh, een jaar of tien geleden uh, wat Kamerleden zijn geweest... die daaruit verteld hebben. En een paar jaar geleden is, uh, is het weer begonnen. En toen uh, is, geloof ik het was op verzoek van ja, de majesteit zelf en door contacten met Kamervoorzitter uh, Verbeet zijn we toen in drie groepen zijn we weer op bezoek geweest. Ja, toen is er hij zijn geloof ik, geweest. En één Kamerlid klapte al vrij snel uit de school en die... Uh... Ja, daar hebben we een nieuw uh, uh, werkwoord dan over. Of uh, een, een, een, een, een, een, een, een, een boekesteintje. Ja, een boekesteintje. Ja. Ja. Staan er ook koopmandjes? <laughs> nee, die zijn er niet. Want, want uh, ja, waar gaat zo'n gesprek dan over? Nou, over van alles nog wat. Uh, uh, ik, de, de koningin is... Uh, dat vind ik altijd, geldt trouwens ook voor uh, Willem-Alexander en Maxima. Als je daar zo mee spreekt, zijn zijn buitengewoon openhartig. Die vertellen van alles en nog wat. Ja, dat is wel raar eigenlijk. Zij zijn buitengewoon openhartig... en die Kamerleden mogen er niks over zeggen. Ja, maar dat heeft natuurlijk ook een beetje te maken... met de staatsrechtelijke positie van, ja. uh, uh, van de koningin. Namelijk, zij is onschendbaar en de ministers zijn verantwoordelijk. En als je dat doorbreekt... Uh, dat, is, dat is natuurlijk iets wat we in Nederland in de, in de politiek... nou allemaal anders willen. Ik niet. Maar als je dat uh, doorbreekt, ja, dan, dan breng je de koningin in een positie... waar je haar niet moet brengen. Hm. Jeroen Willaard, ja? jij uh, staat op dit moment uh, in het uh, kielzof van Haar Majesteit. Ja, de, de levende standbeelden voorbij, onder ja. andere een mijnwerker... het dameskoor Torensis, uh, de dames van Torn hebben gespeeld. En even uh, een, dames, uh, een aantal dames van Achter het Hek, als ik jullie even wat mag vragen. Ze hebben het over het belang van uh, Koninginnedag... Hebben jullie hier nou ook zo'n wijgevoel gevoel bij? Ja, tuurlijk. Helemaal. En zijn jullie, komen jullie uit Limburg? Ja, helemaal naar dit zuiden. Dus ze is ook moeder van vele limbo's? Tuurlijk. Hé, <laughs> hey Jeroen, heb jij die mijnwerkers eigenlijk gezien? De mijnwerkers, ja, ja die hebben we gezien. Hebben die ja, nou. Maar die hebben toch niet zoveel met hier te maken, ofwel? Met deze streek, ofwel? Nou, ik weet niet of uh, de, de, de mijnen van Torn gesloten zijn. Nee, er was helemaal geen mijn van Torn. Nee. Dat was toch meer in het, in het zuiden daar, onder, onder het uh, Mergelgebied. Ja. Dat is toch hier wat noordelijker hier, Torren. Ja. En nou, die, die mijnwerker staat hier nu niet meer stil. <lacht> maar het, gewoon lekker te keuvelen. Hey, maar is er een beetje ambiance daar op straat? Oh ja, wel duidelijk. Wel, ja. wel degelijk. Uh, dit, hier in die Hoogstraat, Vinkenstraat, Daar is het ook allemaal wat, smal, wat smaller. En daar wordt het ook echt wat knusser. Dan staat het ook uh, behoorlijk vol achter de hekken. Nou, je hoort het net wel, een paar dames uit Limburg. Ja. Mensen uit Leiderdorp hebben we al gehoord. hadden het traditionele Hollandse all-white, helemaal blanke ja? identiteitsbeeld. Geen enkele wat... allochtoon te bekennen? Nee. nee. Maar dat, dat heeft Koningin dat gemeen met uh, grote festivals... Uh, met uh, uh, pinkpop, dat soort dingen. Dat is toch wel al allemaal overwegend. Ja. Tony Joost, u wou iets zeggen, hè? De stadsgids ja, van Thorn zit hier nog aan tafel. Het is wel aardig om misschien ja. even af en toe in te haken. Ja, dus bijvoorbeeld bij de eh, verkennerij, zoals wij vroeger zeiden, de scouting. waar ja. meneer Komtmans nu de voorzitter van is. Helemaal in het begin, hebt u misschien de eerboog gezien? Gemaakt door de waterschouting uit Thorn. Bestaan sinds 1975. Hele leuke groep. Uh, hier werd net gesproken over de mijnwerkers. En ik moet bijna gaan spreken om jullie bij te houden. Hmm. De mijnwerkers waren hier toch zeer belangrijk. Ja. Oh ja, ja. Waar de mijnen dan? De mijnen liggen natuurlijk in het zuiden. Ja, en uh, daar natuurlijk. gaan we van Sittard en verder zuidwaarts. Geleend, bedoel ik. Maar hier waren per cent het grootste aantal uit de bevolking... Uh, van een plaatje die naar, in de mijnen werkte. En die gingen dan naar het zuiden iedere yes. dag? Yes. Elke dag met ja. de bus naar ja. het zuiden. En hier, ik had al verteld, het was hier een arme streek. 18 tot 1900. Mm -hmm. 1920 hebben we de mijne. En dan wordt hier geld verdiend onder de grond. Mm. En van hieruit dus flink met bussen gereden. Vandaar dat bij de ja. Living Statues even het mijn werk er ook getoond ja, wordt. Ja. is hier belangrijk geweest. Wij gaan even naar uh, Mark Hamer. Die uh, staat een beetje aan het einde van het, uh, het parcours wat de koningin uh, gaat afleggen. En we staan hier bij het spellen circuit. Er dus zijn die twee dames, hoe laat stonden jullie hier eigenlijk al? Om zeven uur. Ja, komt er moeilijk uit. Want je voelt je een beetje bekocht. Ja, het was niet echt nodig geweest hè, om om zeven uur te komen. Nee, het is wel een beetje echt wel rustig. Hè? Ja, het valt uh, reuze mee hoe druk het is. Dus. Ja, ik had echt wel verwacht, want ze zijn natuurlijk nu net geweest in de straat hierachter. Dat het nu wel helemaal vol zou stromen hier, maar dat gebeurt niet. Nee, dat klopt. Wat vinden jullie ervan tot nu toe? Echt ja, koud. Ja, koud. Ja, oh, is dat nog wel in het zonnetje? Ja, zat, nu, nu zat, de zon stond, uh, zat achter de kerk, denk ik. Ja? Achter, de toren hield het tegen. Ja, klopt. Maar weten jullie wat er hier gaat gebeuren? Nou, de koningin komt zo meteen. <laughs> ja, nee, ja zo. Nee, maar hier, hier spelletjes en dat soort dingen. Nee, geen idee. Hadden jullie het daar niet op prassen. uit? Die laten je verrassen. Nou, dat laat de koningin ook. Ze is hier uh, nu nog niet in de buurt, om de hoek. Volgens mij, als ik het op het grote scherm, wat hier ook op het plein hangt, naast de kerk zie, dan, uh, nou, over vijf minuutjes is ze hier. Oké, okay, uh, Renilders Hilders van Dithuizen, als wij zo uh, de majesteit zien rondlopen uh, met het hele gevolg, met uh, de, de kinderen en aanhang, zou ik maar zeggen. En die staan bij allerlei dingetjes die mensen voor ze doen en dan steeds opgewekt kijken, dat is bewonderenswaardig. Of heeft u uh, de idee dat ze dat gewoon eigenlijk wel hartstikke leuk vinden? Nou ja, het is zeker ook bewonderenswaardig, want het is natuurlijk vermoeiend. En je moet natuurlijk altijd, dat is natuurlijk het probleem als je koningin bent of lid van de familie, denken aan gewaad, gelaat, gepraat. Alles moet tip-top zijn. Hè? Dus je mag niet in je neus peuteren, morgen een foto in de krant. Je mag niet vervelend kijken, het interesseert ze niet. Dus dat is inderdaad bewonderenswaardig om dat vol te houden. Wij kunnen eens even onderuit zakken, doen, maar dat kunnen zij dus niet. Nou, dus dat is bewonderenswaardig. Maar ze doen het ook met inzet, want dat hoort bij hun baan. Kijk, een baan heeft leuke dingen en minder leuke dingen. En als ze het niet leuk zouden vinden, en dat kan best, dan doen ze dat, want het hoort erbij. Ja, alleen het rare is dat zij, als ze het niet leuk vinden, niet bij en dan zoeken we een andere baan. Nou ja, ja nee, nee. Want ze hebben de voordelen zijn nog steeds Precies. kennelijk groter dan de nadelen. Maar ja, dit is natuurlijk ook een beetje sleets, dit, dit langzamerhand. Hè, deze nou ja, dat, uh, bij uh, koningin Juliana was er een défilé. Toen heeft uh, koningin Beatrix gezegd, uh, we gaan het anders doen. Ik ga dus naar, uh, naar de provincies toe of ik ga plaatsen bezoeken. Zou er bij een wisseling van de wacht uh, toch ook weer een andere invulling bedacht moeten worden voor koninginnedag? Nou ja, dat zal zeker gebeuren. Het wordt dan Koningsdag, hè, om te beginnen. En ik denk, daar hebben ze natuurlijk al over nagedacht. Ik zelf zou denken, bijvoorbeeld, om eens een suggestie te doen. Je moet toch het land in blijven gaan. Want dat is natuurlijk de bedoeling. Je moet met je onderdanen contact hebben. Dus je moet het land in. En dan zou ik zeggen: kies elk jaar een thema: water, bloemen design En dan ga je een plek waar dat bij hoort. Dus op de, op de Afsluitdijk bijvoorbeeld. Daar ga je zitten, die twee hmm. uur. Daar la, nodig je mensen uit die daarmee te maken hebben. En dan heb je gelijk een thema waar je ook iets mee kan doen. En dan zie je de mensen en je hebt het goed beveiligd. dan kan je één locatie en niet meer door die straatjes. Want die beveiliging wordt natuurlijk zo prohibitief voor mensen om te komen. He, dat is toch met veel ellende. Dus ik denk dat je dat zou kunnen doen. En water, nou, dat is natuurlijk heerlijk voor de prins, enzovoort. Ja, maar is het, het, het waarmee u eigenlijk zegt... dat uh, dit een uh, verdwijnend fenomeen is waar wij nu uh, uh, bij zijn? Ja, maar dat is logisch, want elke vorst vult dit soort dingen opnieuw in. Want, ja. kijk, Juliana heeft dit ingevoerd op haar manier. En natuurlijk moet je dat weer, want dat is sleet. Dat, dat op een gegeven moment hebben we het gezien. En dan moet je weer wat nieuws doen. En als, dat zou ik dus zeer aanraden aan de toekomstige koning om daar een goede invulling, nou ja, wat ik zei bijvoorbeeld... of iets anders, dan iets beters, ik weet ja, niet. Maar hoe dan ook, u uh, zou bijna kunnen zeggen... ik weet zeker dat daar al lang over gesproken is... dat als er een troonswisseling is, dat dat echt anders gaat. Als ze verstandig zijn, hebben ze het draaiboek al klaar liggen... voor wat ze gaan doen. Ja. Meneer Koopmans, er is natuurlijk op alle mogelijke manieren... en wij praten er natuurlijk later de ochtend ook weer verder over... ook met Bas Heijnen. En er is op alle, alle mogelijke manieren een discussie... Uh, over, over ja, die positie eigenlijk van, van uh, de koning, de koningin in dit geval... en wat eventueel veranderd gaat uh, worden. U liet even in een bijzin zo horen... Nee, zoals het is. Ik ben dan degene die vindt dat het zo moet blijven in al zijn verzetten. Hoe moet ik dat zien? Nou, er is natuurlijk veel discussie. Uh, en Er zijn een aantal initiatieven aangekondigd in de Kamer... om uh, de positie van de koningin of de koning in het staatsbestel te veranderen. Dat en is vooral ook, er is een motie in de Tweede Kamer aangenomen... die gevraagd heeft aan het kabinet... kom eens met een visie over hoe die uh, constitutionele ja. monarchie... En, dat straks en de PVV heeft een initiatiefwetsvoorstel aangekondigd. Ja. En uh, GroenLinks uh, en D66 roept elke vijf jaar... Zoiets. Ja, maar de PVV, dat is een partner van u, want daar heeft u... Ja, maar ik bedoel, dat is een partner, maar dat is niet het CDA. Dus wij, wij kijken er anders tegenaan. Ik vind het ik vind heel interessant, dat af, zeker de afgelopen formatie... was er tijdens en na de formatie kritiek op de rol van de koningin. Maar het mooiste moment in de formatie vond ik eigenlijk... in staatsrechtelijke zin, toen de heer Jane Quilling... de vicepresident van de Raad van State, toen die nog eens een keer... toen hadden we zo'n heel wild weekend achter de rug met uh, een, uh, een uh, aankomend premier Rutte... die werd zo'n beetje naar het paleis ontboden. En toen gaf uh, Jane Quilling buitengewoon helder aan... dat dat hele systeem eigenlijk ook bedoeld is... om juist minderheden tot hun rechter te laten komen in een formatie. En iedereen die zegt... ja we kunnen dat ook in de Kamer. Ja, dat, dat, dat kan de Kamer ook. Alleen lukt het nooit en daarom doen we het ook nooit. Ja, maar om het heel uh, beknopt eigenlijk uh, op tafel te leggen... even nu op dit moment. Uh, er wordt gesproken over... koningin moet een rol blijven hebben in de regering. Hè? De regering is kabinet en koningin. Of het moet ceremonieel uh, worden. En die moet eigenlijk uit die regering. Wat, waar, waar staat u in deze discussie? vandaag? In, in de regering, omdat dat de enige manier is... om ook de koningin uh, te beschermen en ons ook met elkaar te beschermen tegen een al te wilde koning of koningin. Want dat is de tweede kant. Want uh, Torbekke, die ooit die, die grondwet gemaakt heeft... die heeft het bedacht om de koning te beteugelen. Namelijk, de koning is onschendbaar, zoals dat dan zo mooi heet... En de, en de ministers zijn verantwoordelijk. Dat moet blijven. Ja, ja Dus u zegt met nadruk eigenlijk van... Uh, uh, die koning, nu koningin, hoort er gewoon bij. Maar het is ook goed dat ze er op die manier bij hoort... dat wij, het kabinet, de politiek, haar ook of ja. hem in de gaten kan houden. Ja, want er zit een geweldige tegenstelling in al die voorstellen die er komen. Want als je de koningin buiten de regering laat... dan kan de koningin of de koning die kan in de ronde kletsen. En dan kan niemand de regering daar verantwoordelijk roepen... want ze zit er niet in. En dat zou natuurlijk ontzettend dom zijn. Want de koning of de koningin, als je die buiten de regering zet... die blijft wel koning of koningin. En heel Nederland blijft dan toch een enorm gewicht geven... aan datgene wat die koning of koningin zegt. Dus het huidige systeem is buitengewoon goed... Uh, ik ben van de lijn, hou van oranje, maar hou ze ook in de gaten. Dus dat uh, uh, uh, is een heel goed systeem. Ja, ja, dat hou ze in de gaten, Renéldes uh, van dit, dit huis. Hè. Dat, dat, dat hou ze in de gaten, dat element, dat speelt natuurlijk dus wel... Een rol. Ja, want ik denk dat het een cosmetische operatie zou zijn als je het zou doen. Omdat natuurlijk het doel van dit koningschap is eenheid. Is het symbool is zij van ons ja. allemaal. Wij willen ons met haar kunnen identificeren. En als zij dus zelf gaat zeggen wat zij vindt, dus wel uitspraken doet zonder ministeriële verantwoordelijkheid, dan voelen wij ons niet meer met haar verbonden. Want dat is het verschil met de president. Die praat namens een bepaalde partij. En die kan nooit iedereen verbinden. En een koning of een koningin wel. En dat is juist de waarde. Dus wat, wat lossen we op? Welk probleem lossen wij op door hij uit de regering te halen. Ja, met andere woorden, als ik u zo hoor, ja, wij, we zouden Maurice de Hond daar natuurlijk uh, verder uh, op moeten raadplegen, maar daar gaat helemaal niks veranderen. Nou ja, gelukkig zitten dit soort dingen ook in de grondwet. Uh, en de grondwetgever is een hele slimme uh, iemand. En die, uh, die heeft bepaald dat we dat ook alleen maar met 100 van de 150 kunnen veranderen. Nou, Heel oké. goed. Hele eisen, dat is een nou, dat zal een hele tijd duren uh, voordat dat gebeurt. En nogmaals, het lijkt me ook heel, heel erg onverstandig, want je krijgt daardoor de situatie dat de koningin uh, uh, ja, grote risico's loopt. We gaan nog eventjes uh, verder praten met uh, Ainook uh, Tan. Uh, kan je over het algemeen zeggen dat de, de, de, de, de dames van Oranje zich beter zijn gaan kleden de afgelopen jaren? Nou, ik, ik wilde eerst wel even nog inhaken ja. op dit gesprek um, dat, dat de koningin een ceremoniële uh, rol heeft en ook de, de, de, uh, om te verbeteren. En ik vond het idee heel leuk van u om te zeggen van... Hè, stel dat Willem-Alexander aan de macht gaat, dat we een thema hebben. Bijvoorbeeld een designweek. Want dat vind ik wel uh, jammer. dat um, hè, Ze hebben natuurlijk een, een bepaalde voorbeeldfunctie. Iedereen is in touw, iedereen let op de koningin. Ze hebben ontzettend veel macht, ook in het buitenland. Ik vind het heel jammer dat ze niet meer Nederlandse ontwerp aan hebben. Hè. Want er wordt ontzettend veel... Ik zit ook in commissies voor uh, de -stichting, bijvoorbeeld die subsidies weggeeft aan kunstenaars en ontwerpers. En er wordt ontzettend veel subsidie gegeven aan ontwerpers... En niemand heeft hier een. Uh, nou ja, goed, Jantaminia komt dan af en toe eens voorbij. Dit maar ma er zijn nog veel meer ontwerpers. Ze heeft ooit eens dat befaamde jasje van de postzak van Jantaminio gedragen. Nou, dat weet iedereen nu nog steeds. Kan je nagaan hoe dat werkt? Daarom zeg ja. ik, waarom nu dan niet weer iets? Of uh, de koningin, of, of Mabel, of uh, al die anderen. Dat kan veel meer en dat kan veel meer uh, ingeïnvesteerd worden. Dus bijvoorbeeld dat koningin Beterix, ik zou zeggen bijvoorbeeld Frans Molenaar. Hè, de, de, ja. Dat, dat, dat ze daar ook wel eens naartoe was geweest, of niet? Ja, ze, ze heeft wel ook dingen met Frans Mona gedaan. Maar er zijn ook veel, heel veel jonge ontwerpers voornamelijk. Die, uh, waar, waar het, mode, het Nederlandse modeklimaat en de mensen die erachter zitten... die ken ik persoonlijk, waar ontzettend ja. veel laten. dat is ook een, een stichting waar heel veel geld in wordt gepompt... om Nederland internationaal, Nederlandse mode internationaal op de kaart te zetten. Dat is ook heel goed voor onze economie. Mm -hmm. Ik snap niet waarom ze dat niet ah, aanstemmen ja, en niet, waarom ze dat niet doen. Want dat is juist een rol van de koningin. Die moet ja. ook die economie gaan, uh, ja, gaan bevorderen. Ja. Want in de Denemarken, dus, ja, die prinses Mary, de ja. nieuwe uh, toekomstige koningin ja. daar... Die, die doet alleen maar Deense mode aan, daar zijn ze heel blij mee. Ja. En gisteren was een fashion, mevrouw van de BBC helemaal, ging uit het dak. Omdat dus de, de Catherine, de bruid een, van McQueen een jurk had... Oh, this is the fashion. Nou, die was helemaal door Dolle Jawel, heen. Jawel, maar er werd ook gezegd dat het was absoluut onmogelijk geweest... dat zij een jurk had gedragen die niet door een Britse ontwerper was, uh, was, nou, was, u, was, u, was u gemaakt. Natuurlijk had ze dat kunnen doen, maar nee, maar Nee, maar goed, dat kon niet. Terwijl prinses Maxima is in Valentino getrouwd. Uh -huh. maar ja, ja dat blijft, daar blijft die, inderdaad. Ook, Heel raar als Nederlanders hebben wat dat betreft... een wat rare verhouding met, met onze eigen cultuur. Ik, ik heb zelf een paar jaar geleden in de, met Prinsjesdag... In de ridderzaal werd altijd muziek gespeeld van, van buitenlandse uh, componisten. Ja. Ik heb toen een briefje geschreven naar de voorzitter: hou daar eens mee op. Ik wil in het Nederlandse parlement bij de opening van het parlementaire jaar alleen maar Nederlandse componisten. En vanaf die tijd is het ook zo. Is dus. het ook zo. Maar goed, en ook je zegt ze zouden dus daar een, een betere functie kunnen vervullen: Nederlandse ontwerpers, want die zijn er wel degelijk hele goede. Ja, en het ik, ik, gaat ook natuurlijk, kijk, ze willen herkenbaar blijven. Wat ik ook net zei, voor het volk is het heel belangrijk dat koningen en koningen herkenbaar blijven. En je hebt natuurlijk het risico dat als zij andere dingen gaan dragen... dat mensen denken van wat raar en wat vreemd en dat ze het niet meer herkennen dat ze daardoor afgestoten worden. Maar dat is wel de voortrekkersrol die, die deze familie moet nemen. Uh, dus uh, mocht iemand dit horen dan... Dat zeg ik, <lacht> Doen. Hoop, hoop ik wel. Het zou zomaar kunnen, ja. ja. Yeah. <laughs> maar echt, ja, heel yeah. belangrijk. En, en het, die, die rol moeten ze ook gewoon serieus nemen. <lacht> ja. Duidelijk, uh, Jeroen Wielaert. Ja, koningin heeft met het gezelschap aangekomen... het begin van de Daalstraat in Torn. En daar stond het slagwerkensemble van Harmonie Sint-Michaël klaar. Ze zijn net uitgetrommeld. Echt geweldig. En toch weer... Die muzikale kant die uh, het hier vandaag in Limburg zo speciaal maakt. Maar over design gesproken, over aankleding. Kijk even achter de hekken. Uh, dat is toch uh, niet weg te branden. Oranje. Oranje, daar kan geen ontwerper omheen. Hoewel het uh, Koninklijk Gezelschap zelf, dus in allerlei vormen van ontwerp hier uh, tussen de hekken doorkomt, is oranje de overheersende kleur. Oranje is uh, ook uh, een belangrijk onderwerp voor Jan Hoedeman van uh, de Volkskrant. Jan, uh, in het Huis in Toorn heeft het gezelschap het over het sleetsen van dit alles. Uh, zie ik niet aan alle gezichten af, want men wil gewoon gewoon één keer per jaar als onderdaan die sterren van oranje zien, hè? Ja, dat is zo. Uh, uh, die, die dorpen die verheugen zich uh, een half jaar van tevoren enorm erop. Uh, of ze komen helemaal uit Leiderdorp naar Tor. Ja, dat gebeurt allemaal. Er zijn allemaal uh, toeristen die je ieder jaar uh, terugziet op, uh, op verschillende locaties. Ja, mensen genieten er heel erg van. Oranjes zijn één dag per jaar aaibaar. En uh, ja, dat zie je Engelsen. de Engelsen niet zo gauw doen. Dat hebben we hebben gisteren even iets gezien, maar... Uh, dat is toch andere koek, hè? Ja, maar het overeenkomstige element was toch het verlangen... in moeilijke tijden toch ja. zo'n sprookje mee te maken. Dat sprookje langs te zien komen, letterlijk. Ja, ja. nou, hier is iets minder. Hier is het een en in, in Engeland is het een echt sprookje, ja. naar omstandigheden dan. Ik heb het ook wel eens op dit soort rondgangen het Circus Beatrix genoemd... waar, eh, waar ze het ook in de studio hebben over een baan. Zo'n baan is het. Zie jij daar... In de toekomst, het gaat toch echt gebeuren, een andere invulling voor, mogelijk thematisch op één plek per jaar? Nou, Het is in ieder geval iets waar Willem-Alexander over na zal denken. Je hebt de switch gezien van Juliana naar Beatrix, van defilé naar het land in. Ja. Uh, voor contact met het volk, dat wordt natuurlijk enorm prijsgesteld. Het zou slim zijn als ze het land in blijven gaan. Ja, ze gaan. moeten in die behoefte blijven voorzien. Kijk, nu eens even achter de hekken in de Holstraat. We hebben het wel over lege plekken gehad. Hier is het weer wat smaller. Staat het zes, zeven rijen dicht? Begin Holstraat, Daalstraat. Ja, nou ja, goed. Het uh, dorp leeft er helemaal naartoe. We vinden het allemaal prachtig. En uh, ik geloof niet dat, uh, dat ze twee keer per jaar uh, volhouden, hoor. Uh, die bewoners hier. Die doen het één keer. That's it. En dat zit. En volgend jaar is het oranje gehalte wat minder, want Limburg is niet zo heel erg oranje. Ik heb het al gezegd, als het feestvarken zelf er is, dan hebben ze het feest. Maar anders blijft het afstandelijk in Limburg. Ja, zo want zo het. is het ook weer. Zo is het, absoluut. Wij gaan straks uh, in Weert nog wel even verder over uh, de toekomst van het Oranjehuis. Maar Mark Hamer, die staat voor de stoet. Die mag ze weer opvangen. Ja, is de koningin al bij jou, Mark? Nee, jij zei net dat ze door de Daalstraat heen ging. Ja, daar moet ze bijna bij mij zijn. Want wij staan op de wijngaard en dat is het verlengde ervan. En dan moeten ze ook Mieke en Kees, moeten de koningin dan vanuit het raam... Uh, kunnen ze zien aankomen. Ik zie het uh, nog niet gebeuren. Zoals ik daar straks al zei, uh, we staan hier bij het spelletjescircuit. Nou, waar moet je dan aan denken? Nou, alle spelletjes die je vroeger volgens mij in, bij de, de Willem-Ruis-show zo'n beetje zag langskomen. Een spiraal, weet je wel. En dan heb je zo'n uh, ringetje aan een, uh, aan een staafje zitten. En dan mag je die spiraal niet aanraken, want anders gaat er een belletje. En dan hangt hier ook een banaan, het bananenvangspel... Er hangen tien uh, staafjes aan een, uh, aan een balk en die kunnen willekeurig uh, naar beneden vallen. En waarschijnlijk gaan ze wel straks proberen om uh, misschien wel prins Willem-Alexander dat spel te laten spelen. Ja, hier is men in, uh, in afwachting. Veel mensen stonden hier al heel erg vroeg. Voor me een mevrouw met een, uh, met een hoedje op de hoofd. Nou zeg hoedje, zeg maar gewoon een kroon. Ja hoor. Het ziet er prachtig uit. Ja, misschien willen ze wel ruilen dadelijk. Ja, u voelt zich wel al, ook een beetje de echte koningin? Nou nee hoor, dat niet. Uh, er is er maar eentje zullen we zeggen en dat blijft ook Beatrix. Precies. En uh, ik begrijp ook want er staan hier voor ons uh, allemaal kinderen bij die spelletjes. Hoe kleinkind staat ertussen? Ja, de drie kleinkinderen die wonen in de toren. Ja, en uh, twee zijn bij de spelen en de andere die vangt mee de cadeautjes die de koningin onderweg krijgt. Uh. Op, dus. De hele familie is ingezet? Ja, inderdaad. We hebben hier vannacht ook verplekjes uh, slapen. En uh, vanaf half uh, acht sta ik ook al koude voeten te lijden. Ja. Oh, is het zo erg? <laughs> nou, nee. Nu zijn ze weer een beetje warm door de zon. Ja, precies. En, maar wat ik een beetje aan de kinderen merk, ze zijn wel eens zenuwachtig. Ja, dat was eigenlijk gisteravond al te merken. Dus, uh... ja, een kleine irritatie. Joh. Nee. Ja, ja, hij komt er nou bij staan en begint te lachen. Maar uh, nou, Ik kijk nog even omhoog. Uh, Nee, we gaan even meteen staan. Ik zie de koningin nog niet. Jeroen jij wel voor je? Ja, maar het wordt al heel smal, hoor. Het zicht op de koningin wordt mij opgenomen door uh, de prinsessen en de prinsen. Ja. Het, uh, ze komen bij jou in de buurt. Wij gaart. nieuws. Wij moeten eruit, Jeroen. Uh, ja. zo, dankjewel, dank je wel. we gaan zo meteen nog een heel uur uh, door. Nog twee uur zelfs uh, vanuit uh, Torn.